Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We zijn inmiddels in het holst van de nacht aanbeland. Tijd voor deel 2 van een vorige week begonnen verhaal. We gaan terug naar de achterbuurten van Amerika in dit documentaire uur. Jacqueline Maris neemt ons in From the Devil's Pit opnieuw mee naar twee ghetto's. St. Thomas in New Orleans en Southie in Boston... stonden op het moment dat deze documentaire gemaakt werd... in de top 10 van beruchtste wijken van Amerika... St. Thomas is inmiddels afgebroken, maar was een voornamelijk zwarte wijk. Southie is overwegend blank. Jacqueline Maris sprak in 2001 met de bewoners. Een onthutsende ervaring. Het laatste deel from the Devil's Pit. Het woord is aan Duke Veninga. St. Thomas in New Orleans en Southie in zuid boston behoren tot de meest beruchte wijken van de Verenigde Staten... Ze werden ooit gebouwd als eerste sociale woningbouw, de Public Housing Projects. Beide buurten liggen tegen het stadcentrum aan. De grondprijs stijgt met de dag. Deze zomer is St. Thomas gesloopt om plaats te maken voor gemengde nieuwbouw. In Zuid-Boston worden blanke families, zogenaamde white trash, met regelmaat van de klok ontruimd. De meeste gezinnen verdwijnen naar goedkopere huizen buiten de stad. Deel 1 van From the Devil's Pit gaat over het leven in het ghetto. Dit tweede deel over het door de staat gevoerde beleid... om een einde te maken aan deze concentraties van armoede, drugs en geweld. Een beleid dat in elk geval voor projectontwikkelaars goed uitpakt. Het boek All Souls A Family History from Saudi van Michael McDonald... vertelt het verhaal van Zuid-Boston. Een vriend van de schrijver, Leo Rull, eveneens geboren en getogen in Saudi... Is onze gids ter plekke. We beginnen in New Orleans, waar Jacqueline Maris met advocaat Bart Stapert, die 12 jaar tussen de ghettobewoners werkte, door het Garden District rijdt dat aan het vroegere St. Thomas grenst. Nou, we gaan dus nu, uiteindelijk zijn we 200 meter uit St. Thomas, en we gaan nu zo de Garden District binnen. En dat heet de Lower Garden District. En uh, nou ja, het is natuurlijk meteen al duidelijk dat het totaal andere huizen zijn hier. Enorme kasten. Is ja. dat één familie die zo'n kast heeft? Ja. Ja. ja. Dit zijn zeg maar waar uh, ja, de, de, de zakenmensen, net zoals zeg maar, de Amsterdamse grachten, de grote koopmanshuizen. Nou, dit zijn zeg maar, de koopmanshuizen van het Oude Nieuw-Horland. Uh, er zit tussendoor zit wel eens een klein huisje, maar je hebt echt uh, enorme tuinen, enorme tropische tuinen. tuinen. Ja heel mooi onderhouden, grote veranda's, liefst een paar met pilaren. Ja. Lila, lichtgeel. Jezus, het zijn majestueuze huizen. En dat is just around the corner. En dat is just around the corner. Dit gedeelte, en zo kan de ironie weer. Dit gedeelte heeft dus een eigen politie departementje, zeg maar, de security patrol. En uh, als mensen uit St. Thomas die kunnen wel zeg maar, op en neer lopen van, van, van uh, Jackson Avenue, dat is een brede straat, daar kunnen ze wel doorlopen. Maar als ze hier bijvoorbeeld lopen, dan, uh, nou ja, dat heb ik van zoveel cliënten gehoord, dat ze dan wel even gevraagd worden uh, wat ze hier nou eigenlijk kunnen doen zijn. Het uh, wordt ook meteen herkend. Oh ja, mm -hmm. ja. Ja, dit, is, dit, dit gedeelte kun je zeggen is uh, 99% uh, blank. Ja, St. Thomas is 99% zwart dus. Maar is dat staatspolitie wat ze hier hebben? Dat nee, het wordt door de privépolitie. Ja. Gewoon gehuurd ja. door die blanke mensen, ja. miljonairs, zeg maar hier. Ze hebben, zeg, een eigen, ze hebben een eigen belastingdistrictje gemaakt. En uh, van daaruit betalen ze dan hun eigen, eigen security patrol. En van dit soort wijken is er dan een enorme lobby geweest... om St. Thomas op te ruimen, of niet? Ja, deze, deze mensen, dit zijn zeg maar de rijke mensen... die zich ook in allerlei uh, verenigingen en organisaties hebben... Uh, Gegroepeerd. Uh, en uh, nou ja, die, zijn gewoon, uh, die zijn heel duidelijk. Die zeggen ook gewoon heel duidelijk van St. Thomas, die, dat moet gewoon af worden afgebroken. Die mensen moeten gewoon weg. It's just really great because on one side of it, as I said before, you have what they call the Lower Garden District, which are nice homes, historic homes, and stable community. And if you go further up, you're going towards Audubon Park, which is a really high-priced area. So all of that makes this location. You you have you're right. You have an entrance on to the interstate, and you have an entrance on to the the bridge to go across the other river. And people walk it from downtown all the way up to the park, and it's a wonderful walk it's got to be perfect. Mhm. Mm <laughs> You're going to live there? Yes. Are you going to live Absolutely. there? Absolutely. I'm going to, I really am. I'm, I'm going to buy one of the homes around the park. We're have a... Sheila Denvy have de Historic Restoration Incorporated. Een projectontwikkelaar die de nieuwbouw gaat bouwen en beheren. Het is een geweldige locatie, zegt ze, in een mooie, rijke buurt vlak bij de binnenstad. De Bewonersraad van St. Thomas, waarvan Bart Stapert adviseur is, had in eerste instantie bedongen dat 500 woningen met betaalbare huren terug zouden komen. De staat stak immers 25 miljoen dollar in de nieuwbouw. They about the plan. It was about 500 units that they about we Maar, zo zegt Denvi nu, alleen de real dollars tellen. Volgens de huidige prijzen kun je van die 25 miljoen staatssubsidie maar 240 woningen en appartementen bouwen. De rest van de nieuwbouw zal volgens marktwaarde worden verkocht. Oorspronkelijk woonden er 1500 gezinnen in St. Thomas. Hiervan mogen de beste families terugkeren in de nieuwbouw, zegt Sheila Denvi, Maar alleen na verplichte training en natuurlijk screening. Wie een familielid met een strafblad heeft, komt niet in aanmerking. Ja, yeah, it's it's it's going to be uh a comprehensive training, uh, to make sure that people um are comfortable. I mean, you know, we need to, you know, educate them on when to put your garbage out. It's things like that, that we really need to talk to, to, to, to folks about. No loud music. You know, you disturbing your neighbors. De training leert bijvoorbeeld wanneer je vuilnis buiten zit en dat je geen harde muziek mag spelen, omdat je buren daar last van hebben. The verschil in public housing um met the uh, private management company certainly we will have some ability to be compassionate but we'll also have the ability to enforce the lease without having political interference in doing that. In de project kon de huur niet zo makkelijk worden opgezegd. De project waren het laatste toevluchtsoord zo gezegd, maar onder privébeheer kan dat uiteraard met een soepele toepassing van de regels ten alle tijde gebeuren. We know we have to change the name for marketing. I think um and there's some resistance and people want to call it the new Saint Thomas or whatever. But um we will probably change the name of. And als straks de naam ook nog veranderd wordt, is Saint Thomas voor goed verleden tijd. And I think that is a tragedy for a lot of people and and the trauma which they've been dealing with because that was the only home that they knew. Um but uh you know, it needs to be changed. Nu all of a sudden, everything's going to, now. He to change. You know, He's saying for the better. should have been better long time ago. Barbara Jackson, al bijna twintig jaar lid van de bewonersraad, ontploft bijna als ik haar Sheila Denvy's uitspraken voorleg. Dat mensen alleen na een test mogen terugkeren en dan maar een klein aantal van de gezinnen uit St. Thomas. In goed vertrouwen heeft de bewonersraad al die jaren onderhandeld. En nu blijkt dat ze omwille van Sheila Denvy's real dollars in de hoek gezet worden. Maar het is te laat. St. Thomas is een paar maanden geleden met de grond gelijk gemaakt. Nu willen ze eindelijk de boel veranderen. Dat hadden ze eerder moeten doen. Toen we het echt nodig hadden, waren ze er niet. Ze zeggen nu dat er alleen slechte mensen waren in St. Thomas. Maar ik weet als voorzitter van de bewonersraad dat er heel veel mensen woonden die echt iets wilden veranderen. It is just like they just said because they really a lot of people didn't want to move. Oh, they were trying to hold on to the layers. Mensen zijn trots om uit St. Thomas te komen. De meeste van ons wilden helemaal niet weg en bleven tot het laatste moment. And I still wanna about that I want to be here to make sure that those people who went through all of that stuff who have survived, who they have the right to go back. To live in a environment which claim they want us to have. Ik vind dat degene die door al die rottigheid heen moesten, die het overleefd hebben, het recht moeten hebben om terug te keren in een goede, veilige omgeving. With, with all of the, the, the profits. Dus eisen wij een woning in het nieuwe St. Thomas en niet dat ze komen en alles overnemen zoals ze eerder deden... en er met winst van doorgaan. Onze families moeten terug. They had to all ze hebben al die rotzooi meegemaakt en zij overleefden de ellende. Ik ook. Barbara Jackson verloor twee zonen in St. Thomas. De daders zijn nooit vervolgd. Het waren gewoon de zoveelste moorden in een zwart ghetto... De Ierse non Lillian Fleven woonde 18 jaar midden in de wijk. Ze heeft mensen voor haar deur zien sterven en ze beaamt dat de politie, als ze al kwamen, nooit een serieus onderzoek instelde. De politie deed een very very sloppy investigation at, at at any time and especially in this neighborhood, like it wasn't considered important, the person wasn't considered that important and uh, mostly people did not talk to the police, they didn't trust the police. I did, I wouldn't trust the police. I certainly wouldn't go and to a police person say I saw this, this, or this. Why not? Because I I wouldn't trust the police, and I could end up a victim as a result. Yes, so Okay. Je kon, er hier, uh, gewoon, je kon er vanuit gaan dat de moord in een zwarte wijk op een zwarte van een zwarte, dat dat absoluut nooit uh, onderzocht werd. Daarnaast hielden de mensen ook hun mond, want ze durfden gewoon niet te getuigen. Ze vertrouwden de politie niet, ik zelf ook niet, ik ben dan niet zwart, maar uh, niemand durfde zijn mond open te doen. Bovendien, je kon zelf een victim, een, een slachtoffer worden als je durfde te praten. En mensen zeiden gewoon, we hebben het niet gezien, het is niet gebeurd. So anyway, they had this new idea. They, that they had this kind of a uh, new thing of uh, having community policing. Yeah. which kind of seemed like it had worked in other places, in other cities, so they thought it would be a good thing, like, to use here. So, anyway, the police... Polk was his name, yes. Um, he, he, he was here, and he was he was a real nice guy, very, uh, really good relations with people, would chat up people in the street, and he didn't even drive a car around. He did, the, the idea was to walk around, make friends with people, people would talk to him, and uh, there wouldn't be as much activity on the streets. And it was a great idea. Anyway, uh, one evening we were watching the five o'clock news and they talked about this major drug bust. And uh, this was one of 10 police officers who was arrested for being security person for a major uh, drug um, operation. Zit Lillian vertelt over hoe er op een gegeven moment dan iets vanuit de staat werd gedaan. Vanuit de, de gemeente van, zouden ze een soort van community police krijgen. Van, met het idee van de wijkagent, die loopt op straat. die heeft contact met de mensen, je voelt je wat veiliger. Er is wat minder straatactiviteit. Nou zegt ze, ik zit televisie te kijken. Ik geloof dat het op een zondag was. Komt zijn gezicht bij televisie. Blijkt dus dat hij uh, opgepakt is. Hij zit nu in de gevangenis. Hij is een van de tien politiemannen die betrokken waren bij een enorme drugsoperatie. De, de chief police officer, who was running this operation, uh, he was about to set up the murder of a woman who was going to uh, go uh, public, and she was going to be murdered. So, uh, de FBI die had het dus allemaal op video, maar die heeft het naar buiten moeten brengen, omdat ze op het punt stonden, vooral dan de baas van die hele operatie, ook een hoog politieofficier. Om uh, iemand die naar buiten zou komen, een getuige, een vrouw, die wilde ze gaan vermoorden. En de FBI kon natuurlijk niet medeplichtig zijn aan een moord, daarom is het naar buiten gekomen. Nice like het nice, it is een nice, plek, het is een historische plek. Het is een gekke plaats, It's alles is half. Een loopplank die het water in gaat zonder dat er iets is. Uh, een no uh, no halvergaande pier, wat? In de winter, als niemand hier vissig kwam, werd hier misschien een paar keer gebouwd. Van Wadi Boucher, ik guarantee het. Of een uh ik ben terug in uh, zuid boston in Saudi. En hier regeerde decennia lang een hele grote gangster. Dat was Wadi Bulger. Uh, en die heeft miljoenen dollars verdiend aan drugshandel en andere praktijken. En het was heel makkelijk. wie hem tegenwerkt verdwenen. En volgens Leo Roll. verdwenen die hier in dit brede kanaal... wat langs het braaklingend terrein loopt hier... wat Saudi van de binnenstad scheidt. Aan de overkant ligt de skyline. Over een paar jaar staan hier dure huizen en winkels. En dan is de geschiedenis met een laagje bedekt, zo gezegd. Maar hier dus dumpt de Whitey Bulger al die mensen die hem eh, tegenwerkten of niet aanstonden. Om te slapen met de vissen, zegt Leo. To sleep with the fish. Be careful, Leo. Hey, I'm all around. Maar hoeveel mensen zijn er dan verdwenen? How many people were disappearing because of this gangster, de Whitey Bulger? For years, many people. Um, you would never see them again. They just disappeared and everyone knew they were dead. They call it sleeping with the fish. de Boston Globe en uh, deze zeer dappere journalisten hebben een boek uitgebracht Black Mars en dat was helemaal over the true story of an unholy alliance between the FBI and the Irish mob en dat gaat dus helemaal over die gangster die hier in Saudi, um, uh, South Boston een soort of imperium had waarin hij drugs handelde en enorm rijk well, is geworden. Maar wat voor man is why he bought your je You have to put him in a few sentences. Uh, psychopath. Uh, the U.S. attorney here, the top prosecutor here in Boston, Last laatste jaar to him as a at this point a serial killer. He's connected to over uh, 20 murders at this point. Uh, many of which have been unsolved until recent years and they've been digging up the bodies. But um, yeah, I mean a psycho uh, serial killer. Dick Lear schrijft sinds 1988 voor de Boston Globe over Whitey Bulger, de koning van Saudi. Dick Lear zegt dat Bulger wordt gezocht voor meer dan 20 moorden. De officier van justitie klassificeert hem als een psychopathisch serie I mean, horrifying. Leer is co-auteur van het boek Black Maas over de unholy, de onzalige alliantie tussen FBI en de Ierse maffia, zoals de ondertitel luidt. En hier in Boston, een agent by de naam van John Connolly, die grown up in hetzelfde project als Whitey Bulger. De nieuwe iets alle. Ja, Connolly is much younger, but still, it gave him the juice and the access. Dat niemand no anders had om te out en te zeggen: Hey, let's cut a deal. Begin jaren 70 werd Whitey Bulger benaderd door zijn oude buurtgenoot uit Saudi, John Connolly. Connolly had binnen de FBI carrière gemaakt en de twee sloten een informersdeal. In eerste instantie gaf Whitey veel nuttige informatie, vooral over zijn concurrenten van de Italiaanse maffia. Zo kon hij hun aandeel in de drugshandel in Boston overnemen. Daarna waren de rollen steeds vaker omgedraaid. Dan kregen wij die Bulger informatie. Bijvoorbeeld over politieinvallen of over de identiteit van andere verraders waarvan een aantal vervolgens spoorloos verdween. Dat is enorm waardevolle informatie als je een uh, rising crime boss. bent. En wanneer een uh, andere politieagentie To build a case against Whitey, the FBI would tip Whitey off. Don't go near this guy. He's wearing a wire. Don't go to that office. It's bugged. Maar toen het boek uitkwam, bent u ooit bedreigd of hebt u iets gehoord van de gang? When it, when the book was published, did you ever get a vibe from this gang, the Bulger gang? No, because I think, but I mean, the book comes out and it puts it together. It's a history. We werden niet bedreigd toen het boek uitkwam. Nee, het schandaal was al uitgebreid in het nieuws geweest. Maar op het moment dat we er in de jaren tachtig in de Globe over gingen schrijven, toen wel. We kregen een telefoon van de FBI. Niet subtiel, maar wel heel slim. Een agent die zei, we weten dat jullie gaan schrijven dat die Bulger een FBI informant is. Je weet hoe die is, als het hem niet aanstaat. Hij komt naar je kantoor en blaast je hersens eruit. Je begrijpt dat Bulger who hij is en de kind of hij is. En als hij niet wat hij reads, he'll hij hem blow je out. Dat so, was kind of vreemd op dit moment. ze gebruikten een criminel om je te vreemden. Dat yeah, is de politie. Dat is de cleverste part. In plaats van zeggen we komen naar de FBI. Ze we weten deze man hier. En hij zal het doen. You know. Het so, was niet heel subtiel, maar het was clever door hem te nemen. In 1995 werd de Bulger Bende opgerold. Whitey zelf ontsprong de dans. Hij ging er na een tip vanuit de FBI vandoor. En staat nog steeds in de top 10 van meest gezochte criminelen in Amerika. Ook in Saudi is hij van zijn voetstuk gevallen. De mensen durven openlijk over zijn misdaden te praten. Twintig jaar geleden was dat heel anders. Uit All Souls, a family story from Saudi, van Michael McDonald. Niemand sterkte ons meer in ons Saudi-gevoel dan Whitey Bulger... Whitey was de broer van onze eigen senator, Billy Belger... maar in de straten van Saudi was hij nog machtiger dan Billy. Hij was de koning van Saudi, maar niet zoals de slechte Engelse koningen... die het arme Ierse volk hadden onderdrukt en vermoord. Dat zouden we niet pikken. Hij had strikte regels waarnaar we alle leerden te leven. Niet omdat we dat moesten, maar omdat we dat wilden. En we hadden ook iemand nodig die voor ons opkwam. Dat beetje dat we voor onszelf hadden, wilden we behouden. Whitey was onze beschermheer. Ze zeiden dat hij ons beschermde tegen de stroom van drugs en bendes... waarover we in de zwarte buurt te hoorden. Dat die buitenstaanders die de projects in dure appartementen wilden veranderen... tegenhield. Ik wist dat er wel degelijk drugs en zelfs gangs in onze buurt waren. Maar zoals iedereen hield ik mijn mond daarover. Whitey en zijn jongens hielden niet van ratten, van verklikkers. We hadden iemand nodig die voor ons opkwam, schrijft Michael MacDonald in All Souls. En dat was Whitey. Want het Bassing experiment bedreigde in die jaren de hechte Ierse gemeenschap van Saudi. The Irish of South Boston have long thought of themselves as separate communities within the city. Predictably, Roxbury's schools waren zo black as the schools in the other ethnic neighborhoods were white. In 1974 werd er in Boston een sociaal experiment ingevoerd, het bussing Project. Het idee was om witte kinderen met bussen naar de slechtere scholen in zwarte wijken te vervoeren en dan zouden zwarte kinderen naar de iets betere scholen in het iers-Amerikaanse Zuid-Boston komen. Bedoeling was om zo de verschillende rassen te integreren. We are here protecting our children and our and sisters They have the right to attend the school of their choice. They have the right to enjoy the freedoms of this land. And we're doing God's work today. Er braken die zomer van 1974 gewelddadige rasserellen uit. In de straten van Saudi werd een Haitiaanse man die de weg was kwijtgeraakt... ...met baseballbats en hockeysticks doodgeslagen. Maandenlang bleef de oproerpolitie in de project. We had the freedom of sending our children to neighborhood school taken away from us. Can I can I speak? Are you gonna? Isn't part of the our. The people don't know? care to hear you. Iemand zette zijn stereo speakers in het raam met Fight the Power van The Iceley Brothers. Dat deden we altijd in de Old Colony. De speakers keihard laten blaren voor de hele buurt. Het was duidelijk dat hij het deed om goede achtergrondmuziek te hebben voor het geknok met de oproeppolitie. Iedereen zong mee met Fight the Power. De tieners in Saudi luisterden alleen nog maar naar zwarte muziek. De trieste Ierse ballades waren voor oudere mensen. En ik heb nooit rock'n'roll een rol gehoord bij ons in Old Colony. Op een dag liep een jongen door de buurt die een trui droeg met zo'n grote rode tong en de Rolling Stones erop gedrukt. Hij was op bezoek bij zijn neef. Hij kreeg een fles naar zijn kop en werd voor pussy uitgemaakt. Rock'n'roll was voor rijke mensen met lange haren en vieze kleren. Dat de IJsley Brothers die Fight the Power zongen zwart waren, dierde niemand. Wat het toe deed is dat ze zongen over wat wij op dat moment in onze straat... tijdens de rellen dagelijks zagen gebeuren. De lynchpartij waarbij de Haitiaanse man werd doodgeslagen... volgde na wekenlange gevechten tussen oproerpolitie en mensen van Saudi. De dag na het incident wordt er een blanke... in het zwarte Roxbury met stenen bekogeld en bewusteloos geslagen. In plaats van integratie heeft het bussing experiment nog meer rassenhaat tot gevolg, die door de media breed wordt uitgemeten. Alles wat er de jaren daarna gebeurt in Saudi... wordt in een racistisch daglicht geplaatst. Om in de toekomst rassenrellen in Saudi te voorkomen, wordt er een speciale politieeenheid gestationeerd: de Community Disorders Unit. Nadat er in 1995 op de Nationale Ierse Feestdag St. Patrick's Day, een jongen van Saudi met een fles op zijn hoofd is geslagen, ontstaat er een vechtpartij. De CDU, de speciale rellenpolitie in Saudi, arriveert. Omdat er een Puerto Ricaan bij betrokken is, wordt de aanleiding meteen racistisch genoemd. When well, we were sitting in Gangles eating sandwiches, we zien like, I don't know, it was like a movie. We see everybody like setting up, a police car park there, motorcycles park there. Iedereen is there, like, wow, I feel bad for those people. What, what else happened there? Yeah. But once we walked out that... that spot, Henry O'Donnell en and tientallen andere blanke jongeren... ...worden met hun handen tegen de muur gezet en gefotografeerd. I uh, know uh, it was like a movie, like, all police guys came there. You know, I, I, have, I have a lot of respect for police officers, but that, not, that day I didn't. Because they put us against the wall without, dat ik like, well saying that, like, uh, what's going on here? What's, what's Niet lang na het St. Patrick's incident wordt het one-strike-beleid ingevoerd. Eén keer marijuana roken bijvoorbeeld of één keer een racistisch geldwoord en ontruiming volgt. Zo verdwijnen veel van de jongens en hun families uit de buurt. In 1997 pleegt de 19-jarige Kevin Gary zelfmoord. Een tiental andere jongens volgt zijn voorbeeld. Kevin Gary's ouders vinden uit dat hun zoon al een hele tijd werd getreiterd en zelfs bedreigd door de meest beruchte politieman Sergeant Allen... van de speciale politieeenheid in Saudi. En eindelijk durft de Amerikaanse bond voor burgerrechten, ACLU... het op te nemen voor de burgerrechten van de vermeende racisten in zuid boston De ouders van Kevin Gary zijn de voortrekkers in de zaak die nog jaren kan duren. Tegen die tijd is de ooit zo hechte Ierse gemeenschap van Saudi... voorgoed uit elkaar gevallen. We zijn terug in New Orleans, waar rechter Calvin Johnson bijna dagelijks mensen uit de public housing projects voor zich krijgt. Meestal hebben ze een public defender die 15 mensen tegelijk verdedigt. Dat betekent in de praktijk schuld bekennen in ruil voor minder straf. En zo komen veel projectbewoners aan hun strafblad. Als reden voor de afbraak van St. Thomas wordt het gevecht tegen de criminaliteit genoemd. Volgens de rechter is dat een kul argument. Het ging om hele andere zaken. That group in St. Thomas, their own property that surrounded in essence by uh individuals who looked at it with um with a huge appetite. En who simply wanted that land. And it's happened before in this country and it's happened again. That's basically what happened. Die groep mensen in St. Thomas kun je vergelijken met de Indianen. De indianen vonden zichzelf omringd door individuen die met een grote honger naar hun land keken. Die moesten en zouden dat land hebben en verdreven de indianen. Dat is al eerder in dit land gebeurd en zo gaat het nu weer. De the, the haves, have haves verdrijven de have-nots van een gebied dat economisch van belang is voor de haves. Dat is niks nieuws in Amerika. Als as we het niet we niet geven. Je can het tot de we didn't. We niet didn't geven about St. Thomas. until we het wilden. En we wilden, dat is we het Zolang we het land niet wilden, gaven we geen donder om wat er gebeurde. De indianen konden verrekken en zo ook de bewoners van St. Thomas. We hebben nooit iets gedaan toen het echt nodig was. That's sad, but I think it's at least on some level true. That the irony is the same individuals who lived there were the same individuals who were the victim of the crimes there. De ironie is dat de bewoners zelf het meest leden onder de misdaad in St. Thomas. Voor hen was de kans om slachtoffer van een misdrijf te worden veel hoger dan voor mij. En in de meeste gevallen praten we dan over moord. Als je een kamer ingaat met een dertertal twaalfjarigen uit St. Thomas... dan is het bijna onmogelijk om er één te vinden die niet iemand kent die is vermoord. Eentje maar die er niet persoonlijk mee te maken heeft gehad. Dat is bijna onmogelijk. Het is bijna onmogelijk om niet persoonlijk over een one who does not is bijna onmogelijk om te doen. Dat is allemaal verbaasd. Ja, maar nu nummer 1469. We zijn er langs hier, twee blanken in de auto's met ja, een microfoon. Ja, oh, absoluut. absoluut. <laughs> uh, maar uh, dit, dit zit nog wel een beetje in het leven zo, toch? Langs de grote straten. Ja, yeah, yeah, yeah. het zit een beetje aan. Uh... Ja, het, is, het is niet in het centrum, maar het zit wel in de stad. Ja. Het is uh, 1477. Welk nummer moest er nou? 1469, de volgende hier ja. zo. Samen met Bart Stapert, die 12 jaar in St. Thomas woonde en werkte, gaan we op bezoek bij Theresa Morris. Theresa Morris verhuisde net als veel andere ex-bewoners van St. Thomas naar een van de verschillende projects in en om New Orleans. De ergste zijn Florida en Desire, die ver weg achter de spoorlijn op een industrieterrein liggen. Hallo? Het is een Domino. Ja, wat wil je? Die huizen zijn waarschijnlijk niet zo groot dat je wel naar buiten moet. Nee, precies. Dat is ook zo. Daarom zit het scherm weer zo in de buiten. We hebben allemaal hetzelfde nummer, die huizen. Hallo. Hallo, ik ben Jackie. Jackie. Theresa woont in St. Bernard. Een maand geleden nog barstte ze in huilen uit als ze over de verhuizing vertelde. Het is gewoon. transporting cattle, you know. Je hebt gewoon geen because you je geen no rechten All Al je rechten just taken van je in this whole process and that's how I felt I felt like I didn't have any rights at all and I was angry at the housing authority I was angry at HUD it wasn't a good feeling it really was not niet. Als, als je dit allemaal met mij besproken had een maand geleden zat ik nu in tranen want... Toen moest ik opeens dus verhuizen. En dat was zo alsof je als vee vervoerd werd. Je bent gewoon een nummer. Ze pakken je op je familie. Je weet niet wat er gaat gebeuren. En je wordt ergens anders in een, neergezet. En in een apartment. Terwijl ik een huis wilde. En al je rechten waren weg. En toen wist ik ook van... We hebben geen rechten. Als mensen van St. Thomas. Ze zegt van, het ergste vond ik nog dat ik toen besefte... dat al die families die voor mij waren gegaan... dat allemaal mee hadden gemaakt. En dat gevoel hadden gehad. En dat... dat Drong opeens heel hard tot mij door. En ze zegt ook: Van. Uh, we kregen wat geld. En als je familie zou vragen, zeggen ze: Van ja, de resident of de housing authorities, de staat die kocht on, heeft ons uitgekocht. Nou ja, je kreeg wat geld om te verhuizen. Dat was it. To move your family. Dat was it. In Saint-Benard is een gangmoor, een bendeoorlog uitgebroken, vertelt Riese. De eigen jongeren voelen zich bedreigd door de nieuwelingen uit St. Thomas. En ondertussen neemt het aantal public housing flats alleen maar af. Weer op weg naar St. Thomas baseren we Iberville. Begin deze maand nog opperde de manager van het American Football Team, de Saints... om Iberville maar te slopen om er een nieuw stadion te bouwen. Er zijn ook mensen uit St. Thomas die zelf een huis zochten in de particuliere sector. Maar die zijn vaak niet beter af. Advocaat Bart Stapert die de bewoners van St. Thomas juridisch bijstaat... hoorde legio-verhalen van mensen die het laatste jaar van krot naar krot verhuisden. Soms al wel zeven keer, omdat ze telkens de huur niet konden opbrengen. Nou, hier op de, op de hoek heb je een... Uh, een uh, dat is niet public housing. Hier is een grijs gebouwtje. Dus in bijna, uh, ik ben daar een paar keer naar binnen geweest. want Een cliënt van mij woonde daar. Nou, dat is dus echt zeg maar, één kamer. Hier, ja. Ja. Eén kamer uh, waar bijna geen licht naar binnen komt. Uh, ...ontzettend slecht onderhouden. Een van die cliënten, de, de reden dat de cliënt mij vroeg om te komen was dat ze continu ratten had. Er hadden echt enorme gaten zeg maar, in de wanden en zo, dat die ratten zo naar binnen konden komen. dat is public housing of is landlodge? Is Privé? Is dus ja, ja. privéhuizen. En daar, daar vragen, vragen landlords dus ontzettend veel geld voor. In dit geval was dat iets van 400 dollar per maand. Voor echt dan heb je eigenlijk nog niet eens een kamer. Nee. Zo, het is echt... Uh, Maar het feit dat mensen uh, een huis kopen en dat gaan opknappen... of dat andere mensen investeren in zo'n wijk, is natuurlijk wel goed. Uh, maar als dat con er continu toe leidt dat arme mensen zeg maar, eruit worden gedrukt... dan druk je die steeds meer naar wijken die, al, die toch al arm zijn. Dus dan krijg je een steeds grotere concentratie uiteindelijk, als je naar de hele stad kijkt... Van arme mensen bij elkaar in arme wijken met alle problemen van dien. En dat is het een beetje, je stapt gewoon uh, de arme mensen stap je gewoon steeds verder weg. En die moeten gewoon steeds uh, harder zoeken om iets te vinden. En het is, gewoon, het is echt heel duidelijk als ik kijk naar de cliënten. Het is, het is moeilijk om iets te vinden dat betaalbaar is en dat gewoon geen, geen krot is. Maar, uh. Ook Sister Lillian Fleven is ontheemd geraakt. Als je 18 jaar samen met mensen hebt gewoond... is het net alsof je je familie kwijt bent geraakt, zegt ze. Ze gelooft dat de sloop van St. Thomas in een groter plan past... om armen uit de binnenstad weg te krijgen. In de jaren 80 spraken we al van afbraak door verwaarlozing. Demolition through neglect, zegt ze. Zelf zat ze drie jaar lang met een gat boven haar wc. Pas toen ze een rattenplaag kreeg, kwamen de mensen van de gemeente. Ik I, I denk people dat mensen have moeten leven in housing like saint thomas has been for the last 20 years i mean the tragedy of it all is we, we, people are not any better as a result of this whole thing mm. people lose a voice you know as long as people were in here in St. thomas and somehow or other there was a friendship among people and they had a voice maar you know, you als kind of that, that je mensen afgebrengt, denk je dat er een soort van is in dat is. Dat mensen eigenlijk niet meer een voetje hebben. Ze zegt, well, kijk, eigenlijk is er dus niemand beter van geworden... of een enkele uitzondering is beter van geworden van het feit dat het afgebroken is. Maar ze zei, wat ik het ergste vind, is toen St. Thomas daar nog stond... hadden mensen in ieder geval een stem... Ze, ze waren samen. Ze hadden in, in die misère dan toch een soort van samenhang. Ze hadden een, uh, een stem die voor, die, waarmee ze konden praten. Nu zijn ze over, over de hele stad uitgespreid. De stem gaat weg. Die is er nu nog wel, maar die gaat weg. Want mensen houden geen contact. Ze hebben het veel te druk met overleven. Uh, mensen gaan... De, de, de, de stem is weg. En als ik zo kijk, is het net alsof er... Een soort van samenzwering achter zit om op die manier een einde te maken aan St. Thomas. You know, we used to have this little um, phrase in St. Thomas in the late 80s, uh, demolition by neglect. An and by that we meant deze mensen people go to hell, you know, let it go down, let it go down, let it go down, and then people themselves will say, we can't live in this hellhole anymore. We just can't live here. And they themselves will decide we got to move. Zuster yeah. you know? Lilian zegt van in 1988 kregen we de leuze... Uh, uh, Wat was de kent? Demolition by neglect. Okay. Demolition by neglect. Dat was gewoon een strategie om, om, om het kapot te laten gaan door verwaarlozing. En ja, op een gegeven moment zouden mensen toch wel zeggen... In dit helle gat wil ik niet meer leven... Laten we alsjeblieft uh, inderdaad kiezen voor die verandering en de bol uh, plat slaan. En dat is gebeurd. Maar ik kan er niks aan doen. Soms denk ik, er zit een groter plan achter. Het is een individualistische maatschappij. Ja. American Dream. Als je werkelijk wat wilt, dan kan het hier. Als je maar hard genoeg werkt. Uh, dat klopt ook, maar het is gewoon zo dat je niet op een gelijk niveau begint met iemand die twee blokken verder in de Garden District uh, wordt geboren. En een van de voorbeelden daarvan is bijvoorbeeld Jackson Avenue, is een weg die dus langs St. Thomas loopt. Aan de ene kant, uh, vlakbij St. Thomas, heb je Laurel Elementary School. Uh, en een halve kilometer verderop, 500-400 meter, heb je Trinity School. Trinity School is deel van Trinity Church, een grote, rijke kerk. Bijna alleen maar rijke, blanke kinderen die daarop zitten, Het is een private school. In ieder geval één keer per week staat er een speedtrap, Staan de politie mensen te controleren... of mensen zich wel aan de snelheidslimiet houden in de schoolzone bij Trinity Church. Ik heb in, in vijf jaar tijd, dat ik hier elke dag kom, nog nooit een speedtrap gezien. Bij Laurel Elementary School, waar de zwarte kinderen uit St. Thomas de weg oversteken. En ja, dat zegt toch, dat geeft, dan geef je als samenleving een soort signaal af aan die kinderen aan, uh, uit St. Thomas. Van ja, jij bent het niet waard om daar twee politieagenten neer te zetten om die snelheid te controleren. hoorden het tweede deel van ons tweeluik From the Devil's Pit, berichten uit het Duivelsgat. Fragmenten uit het boek All Souls, A Family History from Saudi van Michael McDonald... ...werden gelezen door Jan Donkers. En verder hoorde u de stemmen van Nicoline Tania en Bert Luppes. Het geluid werd verzorgd door Leo Knikman. Samenstelling Jacqueline Maris. Dat was het laatste deel van deze tweedelige documentaire, gemaakt voor het buitenland in 2001. Van de Verenigde Staten terug naar eigen land, waar, zo blijkt, ook voldoende probleemwijken te vinden zijn waar het op zijn minst onrustig te noemen is. Uit het VPRO-programma eh, VPRO Het Gebouw, een fragment van Standplaats Politiebureau Marconiplein Rotterdam. We gaan terug naar 1990. Nou, daar sliep je dus. nou Hier liggen de verpakkingen van de spuiten weer. Ja, gewoon op het station. Bloed, bloed. Leistertjes, peuken, waar ze allemaal uitgetrapt zijn op, op banken. Nou, ik probeer ik denk, het. We ja, allemaal spuiten, het is wel weer... verpakkingen, inderdaad, tissues met bloed. En dat is op, andere... op het wachtbankje van de metro. Ja. Even niet opgelet, zie je dat? Ah, ja. Ja. Nee, ik, ik leidde jullie af. Nou, als in ieder geval niet. Maar Hans zag het toch onmiddellijk, ja. En wat zien we nu? Twee meisjes. Een microfoon. Ja, ik zie nou Wat denk je van een leuk huisje? Kijk je tippel bijvoorbeeld? Ja, kijk, dat is hier een ander doel. Nou, bedoel je dat doel? Ja, nou, dacht daar wil je vast niet met mij over niet. Ja, maar nou, jullie hebben het nou daar te roven. Nee, dan kan je een keertje tippen, dan ga je prima praten met elkaar. Nee. uitgelezen plekken. heb ik het helemaal niet over. Nou, nee. Ik heb het gewoon je, over om, uh, wat als je, te roken. Ergens. Als je een gebruikersplekje zoekt, dan denk dat je in de huiselijke kring wat meer moet zoeken. En als je nou een huiselijke kring hebt, liever schat, dan ben je het even bij ik de ik het een beetje moeder voor je moeder en je vader zitten roken. Maar bij die tijd ben je ook al een klein beetje ontgroeid, denk ik. Nou wel, maar. En daar ben ik je ook vaak genoeg in andere pandjes voor tegengekomen dat ik denk: van, ah, je hebt toch al je plekjes. Nee, maar het is ook niet prettig voor mensen die hier voorbij komen om daar iedere keer mee geconfronteerd te worden. En zeker niet bij zo'n scherm hier zo'n eh een De metrostations zit. Oh, brek. Ja, precies. Het is dat hij het zegt wel. We maken er ik dacht steeds waar staat nou daarin jongen? Dat metro. Hij komt niet dan doen. Nee. Kom gewoon aanbod. Ja. Hij wil dan nog altijd weten op je Hij wil wel. Kom. Nee, kan. Twee heroïne prostituees in een hoekje van de metrostation in discussie met Hans en Koor over een plekje om te kunnen gebruiken. Die ene zag er wel weer heel treurig uit. He? Ja, zo heet ze, het bontje. Ja, vreselijk. Dat meisje heeft een waanzinnige behoefte, natuurlijk. Die is echt heel ver heen, want die ken ik al een. Nou, lang kennen we die? Ja, nou, Een kleintje. Een kleintje, ja, dat kleintje niet. Die met die, die puis in, in haar hoofd. Ja, dat vond ik treurig er nog uit. Ja, dat is ook niet. Maar die hebben we ook in de meest idiote omstandigheden zijn we die tegengekomen, maar ook ziek zodat amper nog overeind eh, kon, kon blijven. En toch bezig om klanten te krijgen. En wat ons dan overigens het meest verbaast, is dat het toch wel klanten zijn. Want er zijn gewoon types die ervan profiteren, van de ziek zijn van die meiden. Want dan worden ze gewoon nog goedkoper. En ik moet er ook een beetje na, van dat meisje zegt ook, wat dacht je toen ik daar en daar binnen zat bij die, bij die nachtwaker? Nou, ik heb er zomaar een idee over als zo'n zo meisje bij een nachtwaker is, die, die vent het op te letten. De simpel zat, door een stukje werk te doen, waardoor ik het makkelijker krijg. Maar Als die dan gaat liggen, rimpelstiften, dan heb ik daar moeite mee. Hoe heet dat? Rimpelstiften. Jullie gebruiken af en toe woorden die ik echt niet ken. Afsoleer, <laughs> Rimpelstiften. Het duidelijk is. <laughs> ik heb er nog nooit van gehoord. Ja, het is heel aardig overigens. <laughs> Metrostations zijn we altijd heel keen hoor. Dan proberen we echt zo, zo schoon mogelijk te houden op dat gebied. Voor de dat, veiligheid. Dat is ook een punt waar, waar mensen met, met weinig poen... is het uh, een van de, de middelen van transport. Nou, en als je dat niet schoon kan houden, dan, dan is iedereen het haasje. Makkelijk zat, als je geld genoeg hebt, stap je in je mooie auto en je bent weg. Daar heb je nergens last van. En als je dat niet hebt, nou, dan zit je hier dan vastgebakken. Nou, als je dan ook nog niet lekker weg kan, dan is dat goed waardeloos. Hmm. ik klaar, was het de van de melding in... De... We zullen die avond nog een keer het metrostation aandoen. Het is half tien s'avonds. Tijd voor het eerste kopje koffie of thee. Dat drinken we in de Deense Zeemanskerk. Naast de kerk is een soort conversatieruimte met een bar en een biljart. En de kerk grenst aan de Tippelgedoogzone, de GJ de Jongweg, waar veel heroïnehoortjes zijn. Hans en Koor doen even een biljartje en een bakkie. Bakkie storten ons weer op de boze buitenwereld. Vind je het eigenlijk leuk om wijkagent te zijn? Ja, ach. Het is niet echt wat ik van, uh, van mijn maatschappelijke carrière verwacht had, denk ik. Het is een beetje het einde van de voedselketen waar we, waar we zitten. Maar binnen het politiewerk denk ik dat we een hele leuke baan hebben. En ook dat is natuurlijk, en dat is denk ik met, met alle baantjes, uh, ja, wat je ervan maakt. Je kan natuurlijk van iedere, iedere baan die je doet, kan je een ellendepool maken, maar je kan het ook zo aangenaam mogelijk maken. Maar is uh, het wijkagent een bewuste keus? Ja, voor mij wel. Ik heb het bewust gekozen. Ik had in de ja. tijd, ja, ik een aantal jaren geleden dat ik het echt het idee van, uh, ik ga het allemaal veranderen, ik ga de wereld verbeteren. Dat is niet gelukt. Overigens, <lacht> ik ben ook wel anderen begonnen in plaats van bij mezelf. Maar uh, dat, is, uh, dat is dat slijt natuurlijk de duur. En uh, ja, ik heb het nog naar mijn zin in mijn werk. Maar ik vind, en dat vind ik dan uh, voor een heleboel uh, takken van dienst binnen de politie, vijf jaar en dan lekker een ander. Want, uh, Hoe dan... lang doe je het nu al? Ja, dat is. <lacht> <lacht> Acht. Al te lang. Maar we hebben het ook over gehad. Ik dat <lacht> niemand wil hem meer hebben. <lacht> nee, <sorry. We> zijn... <lacht> ik ben <lacht> nog even een koekje. Ik wil jij even door, ja. <lacht> Maar er zijn ook maar heel weinig banen binnen de politie die ik verder nog ambieer. Het politiewereldje is ook een heel klein wereldje. En als je daar niet buiten kijkt, ja, dan, dan verarm je jezelf, denk ik. En met name, het is een hele speciale cultuur met, met een bepaald denkpatroon erin. Nou ja, als je niet probeert dat zelf te doorbreken, dan, dan kom je er ook niet uit. Dan zit je, dan kom je ook in dat, dat cultuurtje. En ik denk dat het langzamerhand ook bij de politie aan het veranderen is... Maar het blijft natuurlijk binnen de politie altijd nog, nog moeilijk. Ja, het, is, het is een, uh, we zeggen wel, als gewoon één grote rechtse club, uh, de politie. En het uh, feit uh, dat vrouwen van de weerstand al gegeven heeft, dat begint er nu goldank een beetje, een beetje geaccepteerd te raken. Dat ze er gewoon überhaupt werken. Nou, dat geeft al problemen genoeg om ze natuurlijk binnen te krijgen. Ook. Maar ook, uh, ik, ik denk dat uh, ja, de, de, de vrouwen binnen het, binnen het apparaat nu toch wel aardig ingebracht Maar dat, dat was een aantal jaren geleden ook. Uh, het is langzinnig gewoon. Ga je aan de zoekhuis? In het fruweil? Zet kijken hoe het gras groeit. Er staat een man midden in het parkje. Tegen een boom geleund En wijkagent Hans leunt er gewoon even naast. Een beetje naar auto's aan het kijken? Ja, tuurlijk. denk het. Ik denk dat die vriendinnetje het heeft lopen ergens. Weer zo'n wat jij noemt kwartjespooier? Ik denk het, ja. Daar heb je hekel aan, hè? Nou, echt een hekel, ik vind het uh, een beetje minnetjes om nog uh, te leven van uh, wat zo'n uh, zo zo heroïne, maar hoe het je oplevert. Dat zijn tenslotte ook, die, die staan ook voor een tientje. 15 gulden. En als ze uh, het dan voor twee man moeten verdienen, vind ik dat een beetje, een beetje minnetjes. Hans en Koor kennen bijna iedereen. Ze zwaaien naar eigenaren van patatzaak en harswinkels, begroeten een cafébaas, delen zelfgemaakte met politiecartoons versierde visitekaartjes uit en controleren de telefooncellen. Ze controleren die telefooncellen omdat die meer gebruikt worden door junks om te spuiten dan om te telefoneren. Ze bezoeken een twijfelachtig café waar de eigenaar nog geen vergunning voor blijkt te hebben. En ze sturen continu prostituees weg. Die mogen alleen maar tippelen op de de jongleg, de gedoogszone. De meisjes proberen iedere keer weer andere straten uit... waar ze minder last hebben van de concurrentie. Hans en Koor laten geen moment voorbijgaan om te kankeren op honden. Vooral op de zogenaamde shitbull terriers. Ze brengen een bezoek aan een boze buurman... die gedreigd heeft... ...van zijn buurvrouw en haar hondje saté te maken. En als we bij het meest loesje café van de binnenweg komen... ...moeten mijn microfoon en bandrecorder in de tas. En laat de techniek mij even in de steek. Gaan we er gaan we naar binnen. We okay. ik de dingen even in de tas stoppen. Dingen in de tas stoppen? Ja. Oké, okay. moet je even wachten. Politie. Politie. Politie. Hallo, hallo, ik heb een paar mensen. Wat is er gebeurd? Ik weet niet. Waarom zijn we met die man? Ging er ineens vechten? Is je vriend? Nee, nee, nee. Ik heb een gastman aan een microfoon. Jongens, binnen of buiten? Binnen of buiten? Hoi! ai! What is that? Wat er Dag, wat is dat? Even de handjes tegen dit. Rustig rustig. Rustig, rustig. Maar rustig. Relax, rustig. Ik ben rustig, maar relax op jou. Het is triest, hij stond net uitgebreid wat heroïne weg of cocaïne. Hij heeft het waarschijnlijk in de zaak weggekipt. Ja, dat is jammer. Maar jullie waren ineens als een speer. Daar die zaak in. Vrij roel. Ik ben maar buiten gebleven. Jammer. Ja, maar iedereen drong ineens naar voren. nou, en... ja, dat is de aardigheid natuurlijk van een actie. Ik ben, diek, ik ben niet ziek en ik ben hartstikke rustig. Nee, goed. En er werden een paar mensen weggestuurd door de eigenaar Met de mededeling, wegwezen, de kids zit binnen. de baas. Een kleine vechtpartij, op hete daad betrapt. De arrestant wordt vlug in een inmiddels gearriveerde politiebus gestopt. Hij moet naar het bureau. Koor legt uit dat het gekreun van de jongen voor een deel theater is. Ik zou in zijn geval ook toneel spelen, zegt hij. Op het bureau wordt de heroïne in beslag genomen... en de arrestant gefouilleerd tot op de blote kont, zoals dat heet. Ik trek me even terug... Je komt met een vies gezicht uit de fourierkamer. Ja, de, de meneer heeft zich de laatste veertien dagen denk ik niet echt gewassen. Ja, maar hij scoort hier weer een dikke 8 op de schaal van Walging. En wat, wat zei wat je al? al? Hij scoort een dikke 8, oh, 8 ja, op de schaal van Walging. Ja, ja, Weg niet gewassen. niet wassen ja. Oh, vreselijk hoe mensen zo in de kleding durven zitten. Maar een zwaar verslaafd, hè? We komen een hoop vies tegen, maar het is altijd erg als ze dan even uit de sokken moeten. Kan maar een zwaar vijf. verslaafd, zo te zien. Ja, hij is ziek omdat hij omdat hij moet gebruiken nu. En dat het valt een beetje tegen natuurlijk, want wij zitten met spoeiers nu. Ja. Maar dat dus dat, het is wat dat slechter. Ja. Maar hij, hij zegt dat hij, dat hij ziek is omdat hij, omdat hij moet gebruiken. Hij heeft net uh, hij heeft geld gehad van Dominee Vissen van de Pauluskerk voor zijn kleding. En, uh, voor kleding en voor zijn. Uh... Ga je nou even checken? Nee, heeft ja. hij dat hij geld gehad heeft? Nee, hij heeft in de Pauluskerk heeft hij, uh, 400 gulden gehad, zegt hij. En daar heeft hij dus nu een deel van.. Uh... Heeft hij een deel van ach, betaald en, en is hij het gelijk ik kwijt? Ja, hij is al alweer inmiddels weer kwijt. Dus, uh, Zo, wonnen. Zo, maar wonnen ik denk niet dat, dat uh, de, de mensen uh, in de, de Pauluskerk er echt gelukkig mee zullen zijn als, uh, dat, dat, dat de cliënteel dan direct naar de eerste de beste dealer loopt om uh, smak te kopen. Dat is een rot gezicht. Als nou, hebt, als... ik, dat wou ik net vragen. Dan zit er zo'n uh, zieke junk uh, zit daar in, in dat celletje. Hij ja, mag weer naar buiten, zoals jullie zeggen. Het boze bos in. Ja. Dan neem je twee van die zakjes in beslag. Kom je dan niet in de verleiding terwijl die jongen zegt... ik heb het zo hard nodig om het terug te geven? Nee, nee, nee. dat is een uh, gepasseerd station bij ons ook. Het is dat het of het zielen vinden van, uh, van, uh, van die verslaafde. Dat, dat is een lang kan, Als hij wil, dan kan hij morgen een uit hebben. Had het gisteren al kunnen hebben. Had hij nu die heren weer niet nodig had. Zo simpel is het eigenlijk. Het is inmiddels half twee s'nachts. We doen nog een rondje GJ de Jongweg, weg, de zone. En Cor en Hans maken spottende opmerkingen... over de zogenaamde kwartjespooiers en drooggeilers. Bewondering hebben ze voor het personeel van Keetje Tippel... een opvangloods voor heroïnehoeren. Daar word ik nou echt triest van, zegt Cor. Een laatste ronde over de nog steeds zeer drukke binnenweg. En weer is er een oneenigheid. Kom gelijk binnen, kom gelijk binnen, kom gelijk! Kom, kom, kom, kom! Kom hier, kom binnen! Ze worden gevraagd binnen te komen, de twee agenten, omdat er gevochten wordt in een soort snackbar. Ga niet, ga niet toch? Je Luister! maar snel! denk dat deze weer een baas in zijn winkel. Ja, maar oké. Ben je er niet aan? Goed, goed. Goed is het te voelen. Het nee? Nee, nee. Fijn. Voel het. Voel het. De stemming is wat opgewonden. Fijn. Fijn, ja, man. Dat weet ik dat niet voelen? Want ik doe hem nog een ding op buiten te gaan. Hij is baas in eigen winkel. Hij wil dat je eruit gaat. Dus je gaat. Hij is mijn Hij is mijn Hij is Prima. In de snackbar wilde de eigenaar een klant verwijderen. Maar de klant wilde niet weg. En met bemiddeling is hij nu weg. Kijk, je ziet er aan de, aan de bar staan. Die hadden wij net, toch? Ja, ja natuurlijk. En viel op Dat is een, een fraai stel. Ze knappen echt zin droog op, overigens. Hoor, zoals ze gebruikt hebben. Zo, dat is een andere jongen. Van een rak, helemaal zijn ze weer een ventje. In de snackbar waar een kleine, opgewonden, om even werd gesust, zat achter de bar die jongen die, zo, uh, die net gepakt was, met heroïne. En duidelijk. Had hij nu wel gebruikt, want het was een ander mens. Geworden. Het is natuurlijk ook een enorme carousel. Hè? Iedere keer als je instapt, heb je een nieuwe ronde. En dan ga je weer. Ja, daar ga je weer. U hoorde een fragment uit de reportage... standplaats politiebureau Marconiplein, Rotterdam. Eerder uitgezonden in 1990. Een uurtje was dit vol menselijk leed. Zowel in de Verenigde Staten als hier in eigen land. Mocht u willen reageren op wat u allemaal hoort in woord hier op Radio 1... heeft u vragen, wilt u opmerkingen aan ons kwijt... of wilt u verhalen vertellen... Mail dat dan allemaal naar woord.vpro.nl of stuur een kaart. Dat kan naar het volgende adres, postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dus een kaart naar de VPRO ter attentie van woord, postbus 11 1200 JC in Hilversum. En bent u geen nachtbraker, geen nood, beluister het programma dan eenvoudigweg via radio1.nl of via de speciale radio gemist app voor iPhone van de VPRO. En direct abonneren op de podcast, dat kan natuurlijk ook weer. Dat gaat via vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Het is uh, bijna vier uur en dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. En in het volgende uur gaan wij op zoek naar de zon op de Nederlandse Antillen. Voormalig moet ik erbij zeggen, geloof ik. Tot zo.